Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In het zuiden van Sode het... gevallen, dat meldt het Syrische staatspersbureau. De aanslag was in het centrum van Daraa, de stad waar de opstand tegen president Assad begon. Een zelfmoordterrorist zou zijn auto bij een benzinestation hebben opgeblazen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De Rode Kruis probeert te vergeefs de verwoeste wijk Baba Amr van de stad Homs binnen te komen. Gisteren werd een konvoi met hun goederen tegengehouden, ondanks toestemming van het regime. PvdA-kamerlid Monash noemde de vertrekregeling voor oud-Vestia-directeur Staal schandalig en immoreel. Staal krijgt een vertreksom van 3,5 miljoen euro van het noodlijdende Vestia. Monash zei op Radio 1 dat hij het hele juridische arsenaal uit de kast zou halen om de 3,5 miljoen terug te halen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken noemde de vertrekregeling van Staal eerder ongepast. Verder heeft de PvdA-kritiek op de huurverhogingen die Vestia heeft aangekondigd. Nieuwe huurders moeten 9% meer betalen... Ook SP en D66 hebben kritiek op de geplande huurverhoging. Alle paardenwedstrijden zijn vandaag voor zover bekend afgelast. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. De federatie gaf gisteren het advies paardenwedstrijden niet door te laten gaan... ...vanwege een uitbraak van het rhinovirus. Vorige week zijn in de omgeving van Groesbeek drie paarden afgemaakt... ...die besmet waren met het rhinovirus. Virus is niet besmettelijk voor mensen. Bij het tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam zijn de afgelopen jaren geregeld gevaarlijke vloeistoffen gelekt. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Atsma op Kamervragen. Hij schrijft dat er geen garanties zijn voor het uitblijven van nieuwe incidenten, ondanks regelmatige controles. Omdat Otfiel vaker de regels heeft overtreden, wil het CDA dat het bedrijf zelf betaalt voor de controles. Dat kan alleen als de wet wordt aangepast. De Kamer debatteert daar komende week over. Het weer overwegend bewolkt in de loop van dag in het zuidwesten kans op zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat vielen op de A1, Amersfoort richting Amsterdam, tussen knoppend Muiden, Bergen, Muiden. 4 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersziening.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 Structuur op de Zandvoortse Radio Jordi, Josun de Doer en Nena Cherry en 7 Seconds. En daarmee werd het even naar tweeën. Welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Z Zandvoort en de regio. En vanmiddag hebben we wel een speciale uitzending. Want we hebben maar liefst twee burgemeesters. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Rob. Ja, weer drie uur live vanaf het gasthuisplein. Een beetje grijzig bu buiten. Maar binnen is de stemming al uh, behoorlijk goed. Want uh, rond de klok van kwart over twee gaan we de beide burgemeesters interviewen. Leuk zeg? Ja. En ik ben benieuwd wat die ene burgemeester gedaan heeft. En die zal niet zoveel gedaan, uh, niet zoveel hoeven te doen afgelopen week. Maar goed, kwart over twee uh, hebben we de burgemeester Nick Meijer en. Uh, de kinderburgemeester Beyoncé in de studio. Verder hebben we natuurlijk uh, de vaste items als er zijn om half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd houdt u pen en papier maar vast bij de hand. Half drie uiteraard het weerbericht en belooft niet veel goeds. Maar goed, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. We, volgende week is er weer cinema-nostalgie. En het laatste uur hebben we natuurlijk uh, veel sport. En natuurlijk rond de klok van uh, half vijf het dier van de week. En het is nu een... een... Een kater en na, die luistert naar de naam Storm. En om kwart voor vijf. En dan moet ik me weer even mee helpen, Rob. Want ik heb meerdere gedichten binnengekregen. Dus dan moeten we even. Na het succes van uh, vorige week. Ja, het succes van vorige week. Is, dat, daar, kan ik niet meer, uh, daar kan ik niet meer overheen. Maar ik heb er meerdere binnengekregen. Dus we moeten straks maar eens even overleggen welke het gaat worden. Gaan we doen. En uh, vandaag uh, geen voetbal live op de radio, helaas. Nee, want uh, opperdoos, waar, waar het ook liggen mag. Heel in weg in ieder geval. Maar SV Zandvoort moet uit tegen opperdoos En onze uh, verslaggever uh, Joop van Es. Kon helaas geen vervoer krijgen. Dus we hebben geen live verslag van deze wedstrijd. Mocht u daar wel heen gaan. Bel dan de studio als u de stand heeft te melden. 023 57 303 93. En wat er rest natuurlijk veel muziek. Uiteraard hier is Nickelback. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me.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 a poor man stealing and this is how you remind me this is how Ja luisteraars, en uh, aangeschoven, ik voel mij zeer vereerd. Ik heb tegenover mij uh, twee burgemeesters zitten. De ene die ken ik heel goed, dat is meneer Niek Meijer. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag, luisteraars thuis ook. En de kinderburgemeester, Beyoncé. En wat was je achternaam ook alweer? Van Ek. Van? Ek. Van Eck. oké. Okay. Dus jij hebt de afgelopen week was jij kinderburgemeester tijdens de Kids Adventure Week. Wat heb je zo allemaal al gedaan en gezien... Ik heb jou vorige week vrijdag nog op het raadhuis gezien Kan het kloppen? Oeh Nou, daar werd ze stil Maar vorige week vrijdag hebt u haar uh, geïnstalleerd Ja En dat was een behoorlijke plechtige gebeurtenis Ja, met, toch wel Met amstketens en al ja, En vooral Maar die... dat hoort er natuurlijk ook bij, hè Als je kinderburgemeester bent van de gemeente Zandvoort Dan hoort daar ook een mooie amsketen bij Ja en ik heb Beyoncé daar deze week een paar keer ook mee gezien. En volgens mij was ze heel trots erop dat ze die amsketen mocht dragen. Of niet? Vond je mooi? Ja. Luisteraars ja. thuis, ze knikt ja. ja. Uit ja. En je had, ook een, je had ook een mooi kaartje gekregen van de burgemeester. Wat stond daarop dan? Weet je dat nog? Weet je dat nog, Beyoncé, wat erop stond? Dat was een kaartje van de burgemeester en dus kom, dan kom jouw naam stond daar ook op, om, voor deze week natuurlijk. Zijn ze, nog op? Ja. zijn ze nu op of heb je ze nog? Ik weet niet waar ze zijn. Oeh, zoek. Dan zijn ze op, dan zijn ze vast wel op. Heb je nog eentje? Ja. Oké, okay. en zondag bij het VVV ook, we moesten een groot Lind doorknippen, had ik begrepen. Ja. En wat heb je nog meer voor leuks gedaan van de week samen met de burgemeester, de collega-burgemeester? Nou, bij het eten mocht ik niet aanwezig zijn. Nee. Wat wil ons even volgens mij alleen doen, of niet? Maar ik, ik maar... heb ook gezien dat ze de afgelopen week veel foto's heeft gemaakt. Ja. Ik zag haar met een camera in de weer. Je hebt ook foto's gemaakt, hè? Van wie heb je foto's gemaakt dan? Burgemeester. Oké. Okay. En zijn ze mooi geworden? Ja. En kunnen wij ze ook ergens op, op, een, op een bepaalde pagina, op, op internet, bekijken, die foto's die jij gemaakt hebt? Ja. En waar staat, welke, weet je toevallig welke website die staat? Bij Rob. Bij Rob, ja. Dat is ook een Rob, maar die bedoel ja. je niet. Robharmsen.nl. Harmsen.nl, <laughs> <BLC> of? Uh... <laughs> Hoe heet die website waar je, waar je die foto's op kan zien? Ja. Zeg het maar even, op. Robbossing.nl Robbossing.nl Dus daar staan de foto's die de kinderburgemeester heeft gemaakt. En dan bij Recent moet ze kijken. Bij Recent, In ja. de menubalk. Oké. Okay. Goed, dus kijk in de menu -bouw, recent en dan kan u de foto's zien die de kinderburgemeester heeft gemaakt. Nou, en dan uh, is na dit weekend zit het erop, hè? Heb je morgen nog wat, moet je morgen nog wat officieels doen? Ja. En wat moet je morgen doen dan? Wat ga je morgen doen? De opa en oma quiz. Oké, okay, dan ga je de prijsuitreiking doen, geloof ik, hè? Ja. Doet ze dat samen weer met u... Uh, Meneer de burgemeester? Nee, nee. Ik, uh, ik had dacht ik neem morgen lekker vrij. Nou, dat is dus even... in goede handen van Beyoncé. Ja, dat was dus even... Dan kan ik uitslapen. Ja. En dan kan Beyoncé zelf ook met haar opa en oma, want die heb ik deze week ook een paar keer ontmoet. Uh, aan de quiz meedoen en eens kijken of dat goed gaat. En ook de prijs uitreiken. Maar u hebt natuurlijk een fijne, lekkere week vrij gehad nu. Doen Bijna. Bijna. Bijna. Ja. Bijna. Waar bent u heen geweest allemaal dan? Een ja. <laughs> beetje tot rust gekomen. Ja, dat scheelt wel, want je bent elke avond inderdaad vrij. Maar overdag ook wat momenten. Dus dat was wel heerlijk. En dat, wat mij betreft gaan we dat volgend jaar herhalen, maar dat hangt natuurlijk ook af van het actieplan van de VVV, want die hebben dat natuurlijk allemaal bedacht en uitgevoerd. Ja, maar op de dag, u was afgelopen week jarig, nogmaals van harte gefeliciteerd Dank u wel. namens CFM. En heeft Beyoncé daar ook een taart van meegekregen? Ja, want opeens zat Beyoncé aan mijn tafel. En die had kennelijk ook door uh, dat ik jarig was. En, dus, je... en die kwam met een cadeautje. En wat voor cadeautje heb je aan de burgemeester gegeven dan? Een doosje, een, een doosje met een muziekje erin. Een doosje met een muziekje erin? wat voor muziek? Ja, dat was een, uh, heel, een klein doosje. En ik deed het open en ik zag niks. Ik dacht van nou, er zit iets verstopt of uh, ze haalt een grapje uit. <laughs> ja. Maar toen begon de muziek te spelen. En okay. Weet je hoe nog hoe de muziek gaat? Ja. Dat is een Engels liedje, hoor. Happy birthday to you. Nou, verder ga ik niet zingen hoor. We nou, de luisteraars vaker thuis. Je hebt, hebt de hele studio al plat hoor. Goed, Beyoncé. Dus nog één dagje. En dan uh, maandag moet je de mooie uh, halsketting weer inleveren. Amstketen. Ja. Dus die gaat maandag weer achter in, in de safe? Uh, ik denk het wel. Ik denk ja. dat hij uh, naast uh, de Amstketen van de gemeente Zandvoort keurig wordt opgeborgen. Totdat het volgend jaar weer een verzoek komt. Oké, okay, nou, Beyoncé, nog, nog één dagje en dan, ben je, dan heb je vakantie. <lacht> of moet je dan weer naar school? Ja. Wat, moet je weer naar school? Ja. Maandag weer naar school? Ja, en ja. Dat, dat zei ze vorige week al tegen mij, daar heeft ze toch wel heel veel zin in. Winnen naar school? te gaan. Ja, want ze miste de juffrouw. Maar goed, een weekje burgemeester zijn is toch wel leuk, hè? Vond je het ook leuk? Ja. Maar het is wel vermoeiend, hè? Elke dag ja, je moest je wel iets doen, hè? Ja. Dus je, je gaat morgen, als het afgelopen is, vroeg naar bed zeker? Ja. Nee. <laughs> nee, moet je dan zeggen, natuurlijk. <laughs> Goed, nou, een geweldig initiatief, hè, van het VVV. Ja. Kids ja. Adventure Week. Echt leuk, als ik het uh, ook van de week bekeek. Uh, ze hadden ook op de dinsdag, volgens mij, een, uh, een soort markt op het Raadhuisplein. Ja. Nou, en ik denk dat er wel... Uh, meer dan 300 kinderen waren. Het ja. was een ontzettend gezellige bedrijvigheid. Dus, nou, uh, de wethouder en ik zijn er ook even overheen gelopen. Ja. Nou, dat uh, was ook heel gezellig. Voor <laughs> elke kraam ingetrokken. Ja, uiteraard. Ja. <laughs> maar had u dan ook een ketting op? Nee, hè? Nee, nee. nee, nee, nee, nee was ook... u, u was incognito. Ja, nee, dan probeer ik inderdaad incognito te lopen. Ja. Want dan, uh, anders loop je de kinderburgemeester voor de voeten. Ja, dat kan ook niet, hè. Die heeft daar de hoofdtaak. <laughs> dus, uh... Goed. En was het leuk dat we die Santie kraampjes... Oké. Okay. <laughs> dus foto's gemaakt van alles linten doorgeknipt heb je. Nou, en volgende week mag je weer gezellig naar school. Heb je nog geschilderd? Heb je geschilderd? Ja. ja. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Niet geschilderd. op de film. Goed. Nou, Beyoncé. Beyoncé, zou je nog een plaatje willen aanvragen? Wat je dan? Nou, je Voor de radio. Anders verzint Rob er wel een hoor. Hij heeft een hele toepasselijke klaargelegd. Ik wil zelf verzinnen. Oh. Zelf verzinnen. Nou, dan horen we dat zo meteen nog wel van jou. Nou, En nu voor uw verjaardag. U mag ook een nummertje uitzoeken natuurlijk. <laughs> <laughs> daar had ik niet op gewacht. Dat verwacht waarschijnlijk. Nee. nee, daar had ik niet op gerekend. Dus ik ben nu al hard aan het denken van <laughs> wat gaat dat worden. Uh, uh, André Hazes, Want zij gelooft in mij. Goed, nou, ik schrijf het op. Die gaan we voor u opzoeken. En uh, ik zou zeggen. Uh, maandag maar weer aan het werk. En uh, dan zit uw vakantie erop. En dan mag Beyoncé gewoon weer lekker naar school, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, uh, wou je er nog iets aan toevoegen, Burgemeester? Nee, nee, nee, nee. Wou u er nog iets aan toevoegen, Burgemeester? Nee. Goed, dan gaan we een plaatje voor uh, Beyoncé draaien. Rob, ga je gang. I Dat was... Wie wa, weet jij wie dit was? Beyoncé? Wie was dit dan? Beyoncé. Heel goed. Ja. Maar we kregen net breaking news. Want de oma van Beyoncé is vandaag jarig. Hè? Beyoncé? Ja. Hoe oud is oma geworden? 67. 67. Nou, zullen we even voor oma gaan zingen? Ja. Er is er een jarig, hoera. Hoera, dan dat kun je wel zien dat is zij. Oma, Oma. zij ringen uit allen zo, man, zo man, prettig, man, ja ja. En daarom zingen wij blij. Zijn leven lang hoera, hoera. Zijn leven lang hoera, hoera. Zijn leven lang hoera, hoera. Hiepe de piep, hoera. Hiepe de piep, hoera. Hier hiep, hiep, hoera! Nou, oma van zee, een hele plezierige dag vandaag. Ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond...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 en trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen: je bent bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel. Deze nacht Jij vertrouwt op mij Dat is mijn kracht Geloot in Bij het Ritme van Zandvoort, ook op internet: dwuntziem Zantwoord, I Love the nightlife, yes I do It's so much fun And before you know it I ah, have comes the sun Sweetheart, it's been real But the deal is gone mm. The silence is like a spirit That picked my house to haunt But I know it's there So I'm not That's why I ...naar de Zandvoortse Radio met Zandvoort op zaterdag nog bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek. En lekkere muziekorde dus juist van Sheila Green. Dat was I Want You. Nou, ietsje later dan normaal gesproken, maar daar komt hij dan. Zie je het Zandvoort? Weerbericht. Ja, het uh, weerbericht voor de komende dagen. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten, Albertjan? Nou, uh, wij hoeven ons daar geen zorgen over te maken, want wij moeten toch het hele weekend uh, radio maken... Maar uh, vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan is ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige zuid tot de zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar waarde van rond de 12 graden. En dat is maar liefst 5 graden boven de norm die geldt voor begin maart. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en vanavond kan er een beetje regen vallen. Maar veel voorstellen doet het allemaal niet. De komende nacht blijft het droog en klaart het weer op. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 tot 5 graden. Morgen overdag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. De wind waait matig uit het zuid tot het zuidoost en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. In de nacht van maandag is het bewolkt en er valt... En uh, uh, valt er enige tijd buien regen en ook maandagochtend valt er nog wat regen. In de middag schijnt ook af en toe de zon, maar een enkele bui blijft mogelijk. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt in de nacht naar 4 graden en stijgt overdag naar maximaal 8 graden. En dan de verwachting voor dinsdag 6 tot en met donderdag 8 maart. Dinsdag is het droog. ...en schijnt geregeld de zon. De temperatuur ligt dinsdagochtend rond het vriespunt... ...en stijgt in de middag naar maximaal 7 graden. En er waait een meest matige noord- tot noordoostelijke wind. Ook in de nacht naar woensdag kan het kwik naar waarden rond het vriespunt dalen. Maar in de middag is het weer een graad of 7. Verder blijft het droog en schijnt zo nu en dan de zon. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en is overwegend matig van kracht. Donderdag neemt de zuidwestelijke wind toe... Maar naar vrij krachtig over land en naar krachtig tot hard aan zee. De bewolking overheerst, maar het blijft wel droog. De temperatuur wordt weer wat hoger en stijgt naar maximaal 9 tot 10 graden. Het klinkt een beetje als voorjaarsweer. We hebben er zin in, uh, Albertje. een lekker zonnetje erbij. Ja, Het zonnetje is wel lekker. Gisteren o, ook een lekker zonnetje. Zeker, je, en, je kan je ziet, gewoon op buiten zitten. En je ziet het gelijk, alle terrasjes stromen gelijk vol, dus we moeten wat meer zon uh, erbij hebben. Vanaf april is hij weer terug op de radio, onze eigen weerman Lex van de Oren. En wil je zijn weer nalezen, ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Tot zover het weerbericht. Dat was het weer. Zie je het zo. Ik probeer vandaag in dit radioprogramma een aantal plaat uit 1994 te draaien die je al een hele tijd niet meer gehoord hebt. Zal ik zou uh, ook Teaspoon Jordan Take Me to the Limit. Gevolgd door deze van Dexies Midnight Runners. Dat was Come on Eileen. En er volgen nog vele platen uit 1994. Dat zou meteen, maar eerst even een ander berichtje. Ja, en uh, dat is voor vele ondernemers aan de Haltestraat... Uh, een, dat klinkt als muziek in hun oren... want de Haltestraat wordt zondags autovrije winkelstraat. De Haltestraat wordt vanaf 25 maart tot 1 oktober... iedere zondag van circa 12 uur tot 21 uur afgesloten voor het verkeer. Dat heeft het college bepaald. Het is de logische vervolgstap op het koppelen van de Kerkstraat... en de Haltestraat door middel van gekleurde straatsteentjes. Waardoor het winkelend publiek... Als het ware vanzelf van de ene naar de andere winkelstraat wordt geleid. De bedoeling is dat de horecazaak in de Halterstraat hun terras iets mogen uitbreiden zonder dat daar extra betaald voor hoeft te worden. Een nadeel is wel dat de afsluiting parkeerplaatsen kost. Als alternatief hiervoor kunnen automobilisten hun auto kwijt... in de parkeergarage van het Louis-Davidskaree. Hoe de afsluiting van de zijstraten wordt geregeld... als mede het handhaven en uitvoeren van dit alles... dat moet nog nader worden uitgewerkt. De winkeliers in de Halterstraat zijn over het algemeen zeer content... met de zondagafsluiting van het Winkelstraat... die voorlopig als proef één jaar duurt. Overigens wordt de Halterstraat ook afgesloten bij onverwachte evenementen... zoals spontane festiviteiten bij Oranje-successen... tijdens wellicht het EK van deze zomer. Maar daarover beslist de... De, uh, de kinderburgemeester. Oh, sorry, nee, de burgemeester beslist daarover. De daar burgemeester, over. Niet okay. de kinderburgemeester, maar de burgemeester beslist daarover. BLC heeft er niks meer over te zeggen. Die nee, heeft daar niets over te zeggen, helaas. Oh oh. Europees kampioenschap, zullen we kampioen worden. Oh. oh. Krijgen we dat weer? Zal wel mooi zijn hoor, als dan afgesloten moet worden, Dat betekent dat het gewoon groot feest is. Muziek uit 1994, ik had het al beloofd. Hier is Don Pen en you don't love me. No, no, no. No, no, no. Van, eh, laten we even een lange plaat opzetten. Dan redden we het wel tot aan drie uur. Nee, zo werkt dat niet, Albekijn. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik, nee, nee, ik nee, nee, nee. heb alweer een bericht klaar hoor. Oké, okay, nou nog even een berichtje zo vlak uh, voor drie uur. Ja, de gemeente gaat wederom onderzoek doen naar klanttevredenheid. Eens in de drie jaar doet gemeente Zandvoort mee aan een klanttevredenheidsonderzoek over haar dienstverlening. Dit onderzoek loopt via de verschillende kanalen waarin de gemeente contact heeft met burgers of ondernemers. De website, de telefoon of de balie. Het kan daarom zijn dat u wordt gevraagd om uw medewerking te verlenen bij het invullen van een vragenlijst als u aan de balie komt. Ook is het mogelijk dat u, nadat u telefonisch contact heeft gehad met de gemeente, wordt teruggebeld door een enquête, enquêteur om een vragenlijst door te nemen. Ook via de website kunt u worden benaderd, bijvoorbeeld als u een digitale aanvraag doet in het loket. Dit gebeurt met behulp van een online vragenlijst. Gemeente Zandvoort kijkt uit naar uw medewerking en brengt u uiteraard op de hoogte van de uitkomsten en resultaten van het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek vormen aanknopingspunten voor de dienstverlening om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Oké, dat is altijd goed. De, zeker weten. Tot zover dit uur van Zandvoort op zaterdag. Zodadelijk na het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Uiteraard met heel veel berichtgeving, onder meer de evenementagenda zo om uh, half vier. En het gedicht van de week om kwart voor vijf. Ik ben heel benieuwd wat we nou weer als uh, gedicht van de week hebben. Dat is niemand jarig hoor. Verder uh, om half vijf het uh, dier van de week en nog vele andere onderwerpen zullen de revue passeren. Graag tot zometeen na drie uur. We laten je alleen met 50 Seconds Street. Hier is I Can't Let You Go. Let's sit and talk a while. Let's find a place to draw